Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten die meedoen aan de intro in Utrecht moeten akkoord gaan met een gedragscode. Daarin staat dat iedereen elkaar met respect moet behandelen. Dat betekent dus niet pesten, geen nare opmerkingen maken en handjes thuis houden. Het is de bedoeling dat de gedragscode alle vormen van grensoverschrijdend gedrag tegenhoudt. De brand in een supermarkt in Haarlem is onder controle. Vanmorgen brak het vuur uit in een vrachtwagen. Dat sloeg over op het magazijn van de Albert Heijn... Alle buurtbewoners moesten hun huis uit, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Niet direct vanwege een mogelijke risico dat de brand om zou, op, zou overslaan op hun woningen. Maar vooral omdat ze dus in de rook liggen. En de brandweer heeft toen metingen gedaan. En ja, daar zaten zoveel uh, stoffen in die uh, voor ons uh, mens niet goed zijn. Dat is besloten. Er is niemand gewond geraakt. En gefeliciteerd, Hip Hop bestaat 50 jaar. Een feest dat wordt gezien als de start van deze stroming was vandaag precies 50 jaar geleden. En dit was zo ongeveer de eerste echte dikke hip-hop-hit. <middels> Now, what you hear is not a test I'm to the beat. Rappers Delight van Sugar Hill is dat. Hip-hop is in de afgelopen 50 jaar flink veranderd. En daar heeft deze kenner wel een verklaring voor. Omdat er een competitieve drang zit in mensen binnen de hip-hop. om altijd maar net even iets anders te doen, net iets beter te zijn. net wat meer eruit ja, te springen. En daarom blijft het altijd fris of fresh, hoe je het maar wilt noemen. <lacht> Het weer, nou dat is niet zo fresh. De zomer is voor even terug: 25 tot 29 graden vandaag met veel zon. Dit weekend wel iets fresher met plaatselijke kans op een kleine bui. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Bad dorp en Amstelveen Stadshart. 6 kilometer met rond de 40 minuten vertraging. Daar komt veel meer verkeer vanwege de afsluiting van de A4 en de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zandvoort is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM luncht. Moet je even praten? Oh, Mag ik nog... Marianne... is hij al doorheen? Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> uh, Henny moet nog inloggen. Dus uh, <laughs> ik ben er even alleen. Um, wat gaan we vandaag doen? We hadden wat uh, zoekplaatjes. Twee om precies te zijn. En... Um, de rest hebben we allemaal nieuwtjes en dingetjes. Dus dat gaan we allemaal doen. We hebben eventjes niet de tune om in te loggen en al dat soort dingen meer. Dus nou, dat gaan we zo'n beetje doen. En we bedanken onze voorgangers voor, uh, voor het vluchtje. Ach ja, dat is goed hè? <laughs> ja. Krijg ik over twee weken van je terug hè? Die krijg je over twee weken weer van. Oh, over twee weken is trouwens We de Grand Ja, ja, dan kom ik hem daarna dus, terug. Ja, <laughs> is goed. Heb je mama? Ik, uh, ik heb hem nog niet, nee. Oh hier. Ding en een stukje. Ja, en een plakje. Oké. Okay. Nou, zit jij nog op het radio? <laughs> ja, ik. Dank je wel. Dank je wel. Er stik je um, ben je al zo ver dat er uh, een tune ged gedaan kan worden? Nee, ja. Dat ben je nog niet. Jongens, succes! Oké, okay. we gaan zo meteen Roy bellen en voor Zandvoort Insight. En we gaan uh, Marcel bellen voor Play It Loud. En we gaan even melden wat er allemaal in Goedemorgen Zandvoort is... Nou, we hebben verder nog dingen die gedaan moeten worden. Kan jij al inloggen? Ik kan inloggen, ja. Dus. En even mijn wachtwoord. Die ga ik niet hardop zeggen voor de radio. Ja, wat is het wachtwoord? Top Ik als je aan de skip. Oh god, wat een gedoe altijd. Dus. Als je mijn sticky anders in... Uh. Ik heb stukje zit er al in. Maar... Zit er al in? Oké. Okay. Uh, dat gaan we allemaal doen. Voor de rest... Uh, nou, ga ik weer leuke dingetjes doen. We hebben de agenda natuurlijk. van Wat er allemaal te doen is. In de... Uh, Schouwburg en Haarlem. En wat er allemaal in stand voor te doen is. Daarvoor gaan we Roy bellen. En... Zijn we al zover dat we Roy kunnen bellen? Zal ik die even bellen? En Doet hij dan? Ik heb geen idee, ik heb hier een sticky. Dus, We gaan kijken. Oh, ik ben zo blij met dit plugje. Want die zijn allemaal verdwenen. En onderhand gaat Henny nog eventjes inloggen. En ik wil zien... Hmm. Welkom bij ah. het ZFM Radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend, uh, weekend. Dus uh, ja. heb je de tune? Ja, heb ik al gedaan. En albatros. Albatros. Die computer is zo snel hier. Dus, nou, dat uh, dat hebben we allemaal zo'n beetje. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoke the cheese and like the power. Money, money, money, ho. chinka, chinka, chinka, blow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. So, fuck that little mouse, cause I'm an Albert Een negen vier twee. Nee. Goede telefoon. Hij is er maar. Ja, hé hey Roy. <laughs> Ik ja. uh, wacht nog eventjes op je jingle, maar uh, die uh, laat het ook even afweten. Je, je kleinkind slaapt? Mijn kleinkind slaapt? Nee, die zal nu niet slapen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, goede middag allemaal. Goedemiddag. Wat, uh... ja, maar... wat heb je allemaal te melden, hoor? Ja, daar zat ik op te wachten. <laughs> nou, er is, uh, is, is uh, genoeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik had jullie. was even vergeten dat jullie zouden bellen. Dus dat is wel een schande, natuurlijk. Maar dat komt goed, hoor. Uh, ik weet het ook allemaal gewoon uit, uh, uit mijn hoofd. En uh, dat. Uh, ah. ja, dat uh, komt helemaal goed. In ieder geval, uh, de afgelopen weken. Uh, het is een beetje komkommertijd, natuurlijk. Ja. En. Um, maar uh, we begonnen natuurlijk uh, afgelopen zondag uh, is natuurlijk, uh, ja, Zandvoort uh, uh, heeft uh, plaatsgevonden. Uh, ja, wat en, een kleren om... weer hadden die gasten. Hè? Ja, zeker Ach. weten, maar wel respect voor de organisatie. Want het was zo. Uh, ja, gewoon goed geregeld en de gasten konden droog staan in de tent. En uiteindelijk hebben er toch wel heel veel mensen uh, uh, op de beat uh, lopen dansen hè, van DJ Raimundo. Dus dat was heel erg leuk. Dus uh, ja, dus uh, dat uh, ja, nu uh, komt binnenkort uh, weer uh, Zandvoort Alive aan over een maandje. Nou, toevallig ben ik er, dus ik kan meteen even snel op de poster kijken. Dat oh. is uh, 3 september, uh, vindt uh, de, der, de, de laatste editie van dit jaar van Zandvoort Alive uh, plaats. Oh, mooi. Ja. Ja. Dus, uh, ja, Dus dat was heel erg uh, leuk. Ondertussen maakt Zand van voor zich natuurlijk... Uh, op uh, voor de Formule 1. Uh, de vlaggetjes hangen. Um, ja. Ja, het programma wordt ook wat meer duidelijk. Hè. Er zijn uh, diverse zandvrije ondernemers... die een eigen podium hebben gecreëerd. Hè, waaronder uh, het Gasthuisplein en... Uh, het raadhuisplein waar toch, toch een podium komt uh, te staan. Uh, oh, wat mooi. natuurlijk hartstikke leuk ja. is. Maar ja, ook wel eens kritiek mag hebben. Want uh, ja jongens, kom op, waar zijn we mee bezig? Een Formule 1 met zoveel allure. Uh, ja. Dat moet zandvoort ook uitstralen. En ja, uh, ja, Marja, heb je uh, een rondje in het dorp gereden of gelopen? Ja, ja, Valt jou ja, wat ja. op? Valt jou wat op? Valt mij wat op. Nee, nou ja, alle nou, vlaggetjes dat, hangen en dat soort dingen meer. Ja, dat meer. maakt het Wordt... misschien wel uh, even wat uh, mooier qua ja. uitstraling. Maar als je kijkt uh, naar uh, de graffiti, bijvoorbeeld, die na, uh, ja. nog steeds niet weg is gehaald. Nee. Of de parkeerpalen die nog steeds uh, ja. uh, uh, met, plastic uh, met een staalmatron bed, heen zijn. Ja. Kan eigenlijk niet. En dan wil je een uh, wereldwijde allure hebben. Maar, uh, sorry gemeente Zandvoort, daar faal je in op dit moment. Ja. Ja. Um, maar ja... Uh, dat en meer. Het uh, mag de Fred natuurlijk niet uh, drukken. Ik heb wel het idee dat de formule ene een klein beetje minder leeft ook in het dorp. Ook bij de bewoners. Geen bewonersdag natuurlijk. Omdat ze een toeristische... Of in ieder geval een uh, evenemententaks uh, op de kaartjes hebben gezet. Um, ja, ja, daardoor heeft uh, toch ook uh, de, de circuit besloten om uh, ja, het evenement voor, de, voor het, de buurtbewoners, om het maar even te zeggen. Of de zandvoorters, uh, ja, te stoppen en uh, niet meer door te laten gaan dit jaar. Ja, nou, dat zijn, toch allemaal wel weer, ja, het zijn allemaal weer teleurstellende, uh, teleurstellende dingen die er aan de hand zijn op dit moment. Maar nogmaals, het, de allure is misschien een beetje afgebrokkeld. Maar het, het, het, het, het gezelligheid in het dorp, dat mag natuurlijk uh, wel spreken. Want wij zijn zandvoorters en die uh, willen hun tanden erin laten steken. Daar heb je niet iemand voor nodig uh, uit... Uh, uit Nijmegense Vierdaagse, Daar heb je gewoon een Sandvoort ervoor nodig die het goed kan regelen. En uh, ja, onze Sandvoortse ondernemers hebben het gewoon zelf geregeld. En het hebben in eigen handen genomen. Door twee mooie podia's neer te gaan zetten. Met uh, bijvoorbeeld Jody Bernal, heb ik gelezen. En uh, nog een paar leuke uh, DJ's oh, en, leuk. en bandjes. Ja. Dus er gaat genoeg gebeuren. En de auto staat natuurlijk ook, geloof ik. Iedereen maakt er een feest van. En uh, binnenkort. Uh, of komende weken zullen wij daar ook uh, over bericht geven wat er allemaal te doen is in onze... Uh... En de Haltersstraat in wordt echt de hele dag weer afgesloten? De... Uh, ja, nee, zeker. Dat uh, wordt afgesloten en er is uh, genoeg... Uh te doen. Ja, ik blijf toch ook een beetje nog in een negatieve sfeer, helaas. Want uh, vandaag of uh, vorige, afgelopen week zijn wij ook met Zandt de Zijde even op bezoek geweest. In Zandvoort Nieuw-Noord hebben we de markt van Nieuw-Noord bezocht. Die helaas natuurlijk gaat uh, stoppen. Wat er in juli vakantie bekend werd. Uh, wat natuurlijk door de, voor de bewoners best wel teleurstellend is. Ja. Want uh, de grote vraag, heeft deze markt wel een officiële kans, een echte kans gekregen? En uh, nou, de bewoners zijn het er niet mee eens. Uh, die hebben, oh. die, uh, hebben meerdere ...mensen in de voor onze kamer gereageerd... ...en gezegd van ja, we zijn teleurgesteld... Uh, dat, uh, ...dat er echt niet... Uh, beter best is gedaan... ...en dat er zijn zelfs geruchten... ...dat, dat uh, er uh, marktkraampjes... Uh, uh, ...naar Schalkwijk zijn verplaatst... ...ja, mm -hmm. dat heb je als je... ...een samenwerking hebt met de gemeente Haarlem... ...en Zandvoort ja. en uh, ja... Er wordt ook gezegd door de gemeente Zandvoort dat er geflijerd wordt op dit moment, of dat er geflijerd is, dat er geadverteerd is en dergelijke. Ja, dat is, zijn, is vooral door de bewoners zelf gebeurd en niet door de gemeente Zandvoort. Ja. En de, de bewoners van Nieuw-Noord zijn best wel teleurgesteld en je merkt ook uh, tijdens deze Formule 1 dat uh, Nieuw-Noord wederom weer uh, het achtergeschoven kindje is uh, in de klas, want uh, ja... Op dit moment uh, hangen daar ook geen vlaggetjes. En dat vinden de bewoners heel erg jammer. Ja. En uh, daar, daar hebben we een item over gemaakt in ieder geval. Over uh, hoe, het, uh, ja, hoe zij er tegenaan staan. En waaronder uh, ook, Theresa Mok heeft daar gereageerd. En, uh, en uh, Cor Haakman, als ik het goed uitspreek. En Cor die zei ook, van, ja, de prikpost is ook uh, al een tijdje weer verdwenen in uh, Nieuw-Noord. En er zou één dag geprikt worden. En dat is stilzwijgend uh, gestopt. En ja. uh, er is eigenlijk helemaal niet gehoord naar ons. En ook naar die handtekeningen die eruit uh, zijn uh, gedeeld. Dus ja. Um, hoe, komt je hoe komt dat, denk je? Ja, ik, ik weet het niet. Ik um, vind uh, persoonlijk, en dan presser ik even persoonlijk. Uh, er is een toekomstvisie gemaakt uh, vanuit de gemeente. En dat heeft met boompjes te maken en dergelijke. Maar begin eigenlijk bij de kern. En niet bij uh, het uh, verhaal van, uh, van uh, dat je dat je uh, alleen maar de boompjes in de buurt gaat opknappen. Nee, je moet in de kern beginnen. Dus bij de jongeren, bij de ouderen, bij de middel... Ja, uh, uh, uh, yeah, niet de ouderen, maar gewoon de, de volwassenen. Weet je? Pak die ook mee. En vergeet... Want ze, ze zijn nu alleen maar in twee doel, doelgroepen aan het ouderen. Dat zijn de criminele jongeren, of de, de moeilijke jongeren, en uh, die leuke jongeren, die uh, ook leuke activiteiten willen doen. En zo, die worden daar helemaal niet in meegenomen. Of wel een klein beetje, maar niet... ...zoals het hoort. En uh, natuurlijk... Uh, ...dan komt echt de senioren... ...die activiteiten krijgen... ...bij diverse organisaties in Zandvoort. Uh, maar men vergeet gewoon ook... ...dat er nog een uh, middenklas is. En ja, die wordt ook niet meegenomen. En dat is wel heel erg... Uh, ...heel erg jammer. En uh, ja... En waarom? Ik weet het niet. Um, ja, als je nu een toekomstvisie voor Zandvoort Nieuw-Noord aan het uh, maken bent als gemeente, vind ik ook echt. Dan moet je ook uh, gewoon ervoor gaan zorgen dat dat nu al begint. En niet alleen maar voor de toekomst schrijven. Nee, dat is toekomst. Begin dan er nu al aan en niet met het afbrokkelen bijvoorbeeld van een nieuw noordmarkt Bijvoorbeeld van diverse activiteiten. Nou, neem het buurtfeest bijvoorbeeld. Het is succesvol geweest. Maar pak dan door met andere activiteiten en dan roep ik ook andere organisaties op. Ga niet. Die no Nieuw-Noord die wordt te negatief gezien. Er zal daar zoveel kansen en mooie energieën liggen. Dat is niet normaal. Dat, uh... Maar in ieder geval daar hebben wij een item over gemaakt die op, uh, op uh, YouTube uh, terug uh, te vinden is. Uh... Ja, sorry. Ja. Sorry, uh, meneer Curdy wilde ook even zijn aandacht. Ik pak het Piet. Uh, oh. verder, uh, verder hebben we natuurlijk uh, Yves Beerensen nodig uitkomende zaterdag. En um, ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk een heel mooi evenement uh, worden. Waaronder uh, zanger Robert Leroy en uh, zangeres Hurtje Kot komt optreden. En natuurlijk onze eigen Yves Beerensen zelf met band. Dus dat is, uh, ja, dat is helemaal top. En, en, uh, en uh, leuk en gezellig. En vanaf 8 uur gaan we gaan muziek weer aan in ons mooie dorp. En dat was hem weer voor deze week.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 hoor je nou wel? jij de happy? Hallo? Hello? No. What is that? What is something? Maybe it's what I ordered in the... Ja, hallo? of helemaal goed geloof ik. Ik hoor jullie niet. Knopje ingedrukt. Schijf open gezet. En die uh, ga ik maandag allemaal draaien voor de luisteraar. En uh, desgewenst uh, bel ik uh, de luisteraar ook op uh, om hun verhaal achter uh, hun verzoekje te horen. En uh, uiteraard heb ik ook uh, eigen inbreng uh, natuurlijk in de playlist gezet. Omdat ja, niet de hele uitzending volledig uh, voorzien is van verzoekjes. Maar uh, nee, het wordt een uh, leuke uitzending met allemaal jaren 90 metal. Dus uh, ja, ik heb er zin in. Nou, hartstikke mooi. Ik had jullie dus verwachten tussen 9 en 11. Hè, jullie hadden ja. een jingle. Ja, geplaat, ik had een oude jingle. Er uh, ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. gaat dan van alles fout vandaag. Het is niet jullie dag, geloof ik. Het <laughs> <Maar ja. laughs> kan gebeuren zo'n dag. We ja, daarom. Dus, uh, maar uh, nee, dat, uh, dat kunnen jullie dus verwachten. Uh, mochten de luisteraars uh, ook van metal houden bij jullie programma, dan. Dan uh, wil ik jullie vragen mijn pagina en uh, groep uh, ja, vriendjes te worden of ja. te volgen. Daarin, uh, maar blijf je op de hoogte dus van alle programma's die ik doe. En uh, wanneer er weer een, een play it loud request is. En jullie dus een verzoeknummer kunnen aanvragen als jullie dat leuk vinden. Uh, hoe, meer, hoe beter uiteraard het, de luisteraar bepaalt in dit geval uh, de playlist. Yeah. En wat ik draai. Dus uh, nou, hartstikke uh, mooi. Ja, ja, nou ja okay. naast mijn programma heb ik ook nog wat uh, updatejes uh, ik ga ook uh, Play It Loud Underground doen ik heb een uh, nieuwe presentator erbij een vriend oh. van mij die gaat dat presenteren Ben van der Rode is zijn naam en okay. die is over twee weken aan de beurt die uh, gaat het programma helemaal zelf doen en ik doe de techniek uh, ik ga ook nog in de toekomst een metal uitnodigen um, die nee. komt uit Zandvoort daar ben ik me bezig. Ik moet alleen nog eventjes de techniek onder handen krijgen wat betreft live optredens en uh, dat wordt dan een Play It Loud Live Dan uh, nee. daar heb ik verder nog Play It Loud Fans, waar de metal liefhebber zijn of haar favoriete liedjes uh, mag laten draaien door mij en ook zelf uh, mag samenstellen de playlist, ik heb Play It Loud Brand New, dat is dus al het nieuwste materiaal op het gebied van metal, wat dus net uitgekomen is, en ik heb Play It Loud Selected, en daarin uh, behandel ik elke keer een ander thema en draai ik de muziek die daar dus mee te maken heeft. En dat zal volgende week gaan plaatsvinden. Oké, okay. en die, die Metal dus. Underground, die, met, die, met die vriend ja. samen, dat is dezelfde tijd? Ja. Dat is okay. gewoon dezelfde tijd, alleen een ander, uh, ander onderwerp, ander thema. Dat uh, gaat okay. volledig gericht zijn op uh, de underground metal scene. Dat kan dus black metal zijn, death metal. Dus voor het echte extreme werk eigenlijk. Ja, Dus, dus voor de, mooi. de underground liefhebber. Ja, dat, ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje het nieuwste. Ik heb uh, daarvoor ook al jingletjes gemaakt, maar dat is meer van mijn toepassing, denk ik. Maar ik heb nog wel een nieuwe jingle. Had ik die al toegestuurd naar jullie van uh, Play It Loud? Uh, de allernieuwste... Uh, doe het voor de zekerheid ja, nog een keer. Want uh, ik heb wel een nieuwe van je ergens. Maar ik... Uh, dus in het vervolg draaien. Dat is dan ja. echt de allernieuwste jingle. En geld geldt dus voor uh, de komende tijd. Voor, uh, ja. voor zolang ik het ga doen, voorlopig. Hij <laughs> goed. En Marja, hoort Mars van mij ook? Ah, okay. of niet? Eh? Hoort mij nee. ook? hoor niet. Hè? Hoor jij uh, Henny nu? Ik hoor jou niet, Henry. Nee. Oh, nee. wat ja, net... is dat? Hij staat natuurlijk niet op de mobielachtig. Ja, ja maar ik wat wilde net... die vragen. Dat, uh, die, uh, die live band, neem je dat op in de ZFM ja. studio? Of je dat in de ZFM studio opneemt, de live. Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling. Ja, ik nodig ze uit en ik ga ze erover vragen. En uh, het beentje wat ik tot nog toe... Uh, um ...voor ogen heb. Die uh, hebben een aantal nummertjes al zelf uh, gemaakt. En die komen dat live spelen. Okay. Uh, weliswaar uh, ja, met een, uh, een elektrisch drumstel... ...omdat het anders misschien te hard wordt. Ik moet dat allemaal nog even uitvogelen. <laughs> ja. En een, uh, een gitariste. Dus het wordt wel uh, metal oh. eigenlijk. Dus ik, nou. ik hoop dat het allemaal live kan. Want ja, de meeste uh, programma's doen altijd... akoestische sets en zo. Omdat het misschien dan weer te hard is voor de studio. Maar ik probeer het dan wel op geluid aan te passen... ...dat het niet te hard wordt... Uh, ook voor de omgeving. Maar uh, Jaap, Jaap Koper. Wordt luid, uiteraard, misschien ook. Moet ook wel goed overkomen. Ik had de vraag aan Jaap Koper. Ja, Jaap Koper die heeft, uh, heeft daar ervaring mee. Ja. Altijd, heeft klopt, ja. Ja. Ik heb, uh, ja, Ik heb Marcus zijn techniek, uh, of techneut, al uh, gevraagd uh, of om te helpen. Maar ik had er verder niet meer van gehoord. Maar ik wil het eigenlijk zelf proberen. Dus misschien heeft Pim ook ja. wel een beetje verstand van. Ja. Of heeft hij in ieder geval uh, materiaal? ...al Wat ik dan uh, kan kopen of kan lenen van hem of whatever. Oh, dat zal uh, best het zelf wel. ook aanschaffen op den duur. Ja. Dus, uh, Pim zit even, even in uit. Londen. Dus <laughs> die is er ja, even die niet. Is ook, uh oh, okay. oh, die gaat misschien ook nog naar Liverpool, zei hij. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Een ja. gaan doen die ik afgelopen weekend gedaan heb. Ja. Dus, uh, was het leuk? Helemaal ja, goed. Ik, uh, ja, geweldig. Het was een leuke weekend, weg. Een leuke stad. Aangenaam verrast door Liverpool. Oké. Kevin Club bezocht waar de Beatles hebben opgetreden. Uh, alle bezienvaardigheden waar de Beatles uh, ja, mee te maken hebben. zeg maar Penny Lane, Strawberry Fields. Oké. Okay. Uh, Oudelijke Huizen van de Leden. Uh, Beatles Museum. Uh, ook nog het British Music Experience bezocht. Dus met alle Engelse bands of Engelse artiesten. Dus ja, dat was... Uh, druk weekend? Een muzikaal weekendje weg. Ja, zeker een druk weekend. Ik ben ik nog van het aan bijkomen. Oké. Okay. <laughs> nou... Ik ga hey. even door, want ik moet aan het werk. Is goed. Marcel, tot volgende week. Tot, de tot volgende week. Doei. Doei, doei. Doei, doei. doei, doei. What's the matter with you, boy? Vanmorgen. Uh, tussen tien en twaalf. En dat is weer uit Café Rabbo. Bij de Blauwe Tram. Uh, ze beginnen met uh, Carina Veren. Die uh, live bij de Imker over de bijstand gaat praten. Dan komt Robert Portier van Vattenval. Over waarom de windmolens nog steeds niet draaien. Dan komt Peter Tromp. Bij de, uh, over de opening en het beschilderen van de poortjes bij de Engelbedstraat. En het is echt heel erg leuk geworden, die schilderingen. Dan om 11.05 uur komt uh, Carina Veerner weer. Uh, die diehards uh, die bij het weer en wind uh, in de zee zwemmen. Het worden er tegenwoordig steeds meer. Ja, is het zo? Ja, ik verzocht nou, dat... ons heel veel maar tegen. Het is tijd voor jou. En de hond. Wordt, wordt tijd voor mij en de hond. Ja. Ja. Morgen. <laughs> um, dan komt uh, Theresa Mok en Jo Berendsse over uh, stempels in uh, flats en cetera. Stempels? Ja. Stempels. Stempels in flats. Stempel. Van HPZ. Geen, Geen idee. idee. Om kwart voor twaalf komt Yves Berendsen uh, over het evenement. Yves Berendsse nodigt uit, s'avonds op het uh, raadhuisplein. Dus uh, dat is er morgen allemaal. Ik weet alleen het uh, voorlaatste onderwerp, snap ik niet. Maar, ja, misschien onder een het, huis dat je het kunt omhoog drukken of zo, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Um, ...dat was het. Oké, okay, nou dan wil ik dus nog steeds uh, Robbie Robinson... ...want dan werden we ja. een beetje onderbroken... ...met alle knopjes en dingetjes... ...plukkertjes en kluppertjes. En ja, die is gisteren over, uh, eergisteren overleden. Ja, speelde in de dus, band. Ja, is precies 80 jaar geworden. Zijn vader Kliegerman. Ja. Uh, die heeft ooit... ...heeft uh, uh, hij nooit gekend? Die heeft hij nooit gekend, was Joods... ...en zijn moeder Rosemary Dolly Keisler... In Indiaan van Indiaanse afkomst. Oh, hij heeft wel een beetje een kleurtje, ja. ja, ja. Hij vond een mooie man. Hij vond echt een mooie man. Dat, uh, maar goed, uh, hij is er niet meer. Hij heeft veel met Bob Dylan gespeeld. Dat is ja, altijd de band, Bob Dylan ja. en de band. En later uh, zijn ze onafhankelijk gegaan. Op het laatst hadden de bandleden echt een ontiegelijke hekel aan elkaar. What's new dus. about him? <laughs> Het was niet meer houdbaar en daarom zijn ze gestopt. Echte uitzondering, Rolling Stones. Rolling Stones, maar die hebben, die hebben ook veel bonje gehad ja. hoor, Mick en Keith. Maar die doen het wel hartstikke goed. En, uh, nou ja, ze zijn nu bij de bejaarde, bejaarde kliniek uh, Stones. Die worden ook 80 dit jaar. Mogen ze dat Volgens 80 mij is, doen? is, is uh, Mick Jagger is al 80 en Keith wordt in december 80. Dat hij dat gehaald heeft. Dat is, dat is ongelooflijk. Gewacht, he? He? Die man is maar een overlevingsvonderaard. de de een tot in zijn haar. tenen. Ja. <laughs> ja, hij heeft toch iets goed gedaan. En uit een, een boom gevallen. Uit een boom heeft hij, is, is, hij is, is wel, he? ongeveer alles gebroken wat je kon breken. Maar goed, we gaan Ach, nog een ja. nummertje draaien van Robbie Robertson. Somewhere down the crazy river.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 That's it. <laughs> Joplin. Mercedes ja. Benz. Schitterend nummer. Ja, prachtig nummer. Ja, ik ben zelf een beetje... Ik heb een dus ik ben met, met een traplift omhoog gekomen hier. Dan was het ook wel een beetje gedoe. Dat ging niet aan, weet je nog. Ja. Dan moest er eerst een balk naar beneden. <laughs> nou ja. Ja, dus ik loop nou een beetje krukken. Maar ik ga naar een orthopeed binnenkort, dus dan uh, zaagt hij er wel een gaatje in of zo.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 Jetro is welkom op locomotive breath in der Rockpalast in Duitsland. Oké. Okay. Uh, vanochtend is in, uh, bij het Sundaplein in, uh, in Haarlem, in de Indische buurt, in Haarlem Noord... is uh, een van de grootste filialen van, Neder van Nederland van de Albert Heijn uh, afgebrand. En uh, waarschijnlijk een, een vrachtwagen die vlam vatten.